Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Vakbond FNV vreest voor veel ontslagen als bedrijven staatsteun kunnen ontvangen... maar ook mensen mogen ontslaan zonder een boete te krijgen. Nu is het zo dat ondernemers een boete krijgen... als ze gebruik maken van het steunpakket van de overheid. Maar het kabinet is van plan om die ontslagboete te schrappen... in het nieuwe pakket voor de komende periode. De Belastingdienst heeft tussen 2012 en 2015... een deel van de mensen met een tweede nationaliteit extra gecontroleerd. Dat heeft de Belastingdienst bevestigd na onderzoek van Trouw en RTL Nieuws. De extra controles gebeurden bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Volgens de fiscus zijn 11.000 mensen met een dubbele nationaliteit... strenger gecontroleerd dan andere burgers. Het homostel dat met Pasen op straat in Amsterdam werd belaagd... is gisteren opnieuw aangevallen... Ze kregen opmerkingen toen ze hand in hand liepen en een van de mannen werd tegen de grond geschopt. Volgens de advocaat van het stel was de politie er snel bij om de aanval te stoppen. Er is één verdachte staande gehouden. De man die gisteravond in, Rotterdam, in de Rotterdamse woonwijk op straat is doodgeschoten is een 25-jarige inwoner van de stad. Ooggetuigen hoorden schoten van automatische wapens en zagen twee donker geklede mannen wegrijden in een auto. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en overleed even later. Minister Slop is opgelucht dat de basisscholen vandaag de deuren weer hebben geopend. Wel verwacht hij dat hier en daar nog wat problemen zijn. Slop benadrukt dat hij in de gaten blijft houden of alles goed verloopt. Naast de scholen wordt de kinderopvang weer opgestart en is het uitoefenen van de meeste contactberoepen weer toegestaan. Het weer, het is wisselend bewolkt en vooral in het noorden is een bui mogelijk. Er wijt een matige tot harde wind en het wordt maximaal 14 graden. Ook morgen wisselend bewolkt, maar minder wind dan vandaag.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 hel was de uh, Zandvoortse radiopiraten weer uh, met een vettig lach om hun gezicht en om hun mond dit aanhoren. Want ja, inspiratiebronnen waren natuurlijk Ferry uh, Maat en uh, De Salsjal. dit zat er uh, regelmatig in in de jaren. Dan noem ik ze toch maar eventjes op hoor: de Pim Bergkans, de Kees van Amstels, uh, de Rob Harmse. Ja, ja, die noem ik ook maar gewoon. <laughs> dus, want uh, dat, dat hoort erbij. Maar voor Lover, ik was bezig van de week te zoeken op je van die hele rare, uh, obscure plaatjes. De Taps hadden ook een titel met Maar voor Lover. Die zocht ik en ineens, ja, toen kwam er ook Chic eruit. Ik denk, ja, dat is ook wel een hele leuke om, om ergens aan toe te voegen. Dus vandaar dat ik deze heb gebruikt voor het openen van uur 2 van dit programma. Nou, het, met het non-stop systeem gaat het voorlopig goed hou wel een vinger aan de pols straks over Salcio gesproken... want een van de mensen die daar ook bij betrokken was, was Mick Boskamp. Hij was een van de mensen die op de achter verimaat ja, Maat bezig was... om het een en ander te regelen. Een soort regelneef. Maar goed, of hij die, die, die titel uh, wel blij mee is, dat weet ik niet. Maar goed, ik uh, ga dat uh, toch wel even zo gaan vragen. Um, dat straks, want om kwart over elf uh, komt hij erbij. En dat uh, gebeurt na het volgende plaatje... En dat is uh, van uh, Mark Noffler, 5.15 a.m. 5.15 a.m. Snowlin' all around A college cycle's home From his night shift underground Past the silent pub Primary school work and men's club On the road from the pit head The churchyard packed with mining day Then beneath the bridge It comes to a giant car A shroud of snow upon the roof Jet. you He thought the man was fast asleep silent, still and deep Both dead and cold A shot through with bullet holes Jesus Put your money Child trappers and putters. The little foals and half marrows. They pushed and pulled the barrels. The hot boys in the rallyway. Mark Noffler was dat. Uh, is eigenlijk een uh, plaatje om even met een kop koffie in je handen uh, toch even weer wat, uh, wat dingen door te nemen. Maar nou, uh, de vraag net werd uh, gesteld door Mick Boskamp van hoeveel bakken koffie heb ik op. Ik heb helemaal geen bakje koffie op, uh, Mick. Goedemorgen. Goedemorgen. je was zo druk in de telefoon. Ja, ja, ja, ja. Ik heb aan Nee, we, we begonnen dit, uh, dit uur trouwens met uh, My Forbidden Lover van Chic. Die kwam uit het uh, rijke lijstje ook uh, van de Soul Show. Daar had jij ook nog iets uh, mee te maken gehad, hè? heel kort. Ik heb, ik heb, nou heel kort, ik heb, uh, ik heb zeg maar toen ik bij de Hitkant werkte... Ja. ...heb ik uh, zo'n nieuws gedaan, donderdagavond. Best ah, dat was het, ja. En dat schreef ik en Ferry las het voor. En ja. op een goed moment mocht ik het voorlezen zelf. Ja. En uh, dat deed ik langzaam goed niet te ver in natuurlijk. Nee. En toen kwam ik ook met allerlei allerlei opnames. Had ik stiekem had ik Stevie Wonder, had ik, had ik opgenomen de London, uh, mm -hmm. uh, in London Wembley, een songie een lied dat nog niet uit was. Ja. Kerk om het donder, jongens. Ik ben voor donder van hier mijn buffet. Maar hoe wordt je ons houden. om de platen te laten horen op de radio? Maar ik heb mijn recordertje stiekem opgenomen. Hetzelfde ja. dacht dat John Travolta interviewen trouwens. Ja, dat was, ja. ja. uh, was er ook. Ja, leuke dingen mee goed. Ja, uh, maar, wat, wat, wat dat dan gaat, is het ook wel een heel rijk verleden wat je, wat je zo kan uh, vertellen. Maar goed, dat uh, gaan we niet doen. Uh, jij hebt uh, weer twee uh, dingen uh, eruit uh, gelicht: uh, ja. één is uh, vakantie vieren in eigen land. Gaat dat uh, eigenlijk? Nog wel lukken, denk je? Nou ja, kijk, weet je wat het is? Ik, ik, ik bedacht het omdat ik zie zoveel uh, vakantielanden die Europees uh, uh, Griekenland uh, roepen, bijvoorbeeld. van, uh, Wij betalen een deel van je vakantie als je naar Griekenland komt. Mm. En andere Middellandse Zee-landen doen het ook. Mm. En dan denk ik bij mezelf: ja, wacht eens even. Ik las ook uh, op het nieuws dat uh, waarschijnlijk de belastingen omhoog gaan. Dat krijg je ook nog, dat dus gaat mm. dus heel slecht. Met, met, met, ...met Nederland, maar ook met, met zeg maar, de bevolking, hè? geen werk, nee, uh, ja. Uh, uh, ja, minder geld, uh, bedrijven die omvallen, uh, horeca die slecht gaat... ...en dan gaan ook nog de belastingen omhoog. Ja. Nou ja, op een goed moment kunnen we niks meer, hè? Nee, nee, toen, ik, toen, dacht dan... bij me, toen dacht ik bij mezelf, is het misschien niet verstandig om, om dan met z'n allen vakantie in eigen land te vieren... ...want dan verdwijnt het ook weer in de portemonnees van het zeg maar, de, de, de, de, de toerisme dat al zo slecht gaat. Ja. Hè? Mm -hmm. Maar ja, dan zat ik ook wel te denken: van ja, dat moet alleen maar, kan alleen maar mogelijk zijn als ook de horeca weer lekker gaat draaien. Want je kan niet mensen vakantie in eigen land laten vieren als, als alle restaurants alle horeca-gelegenheden op slot zitten. Of niet open mogelijk omdat er te veel mensen bij elkaar zijn. Ja, ja. En kijk, dus het, is, het is een rare situatie. En wat ik wil zeggen eigenlijk: afgelopen woensdag was er dan die persconferentie van Rutte en de jongen. Mm -hmm. Nou, één ding viel me al meteen op, en dat vond ik echt schandelijk. Mm -hmm. In die hele persconferentie werd er geen woord gewist... aan de mensen die uh, waren gevallen vanwege corona. Ja. En ook niet voor de nabestaanden. Dat nee. vind ik echt schoonlijk. Ja. Dat had, had dat even gemeld ja. of gezegd. Ja. Niets. Het was alleen maar een soort hallelujah-verhaal van... we gaan er open en dit en dat. Ja. Dat heeft enorme gevolgen gehad. Want Jaap, ik ging afgelopen vrijdag terug... van mijn vriendin in Dordrecht... waar ik zeven weken uh, in lockdown heb gezeten... Ja. Ik niet terug naar Zandvoort. Ja. Nou, de de treinen reden namelijk. Maar er ging een metro van uh, Rotterdam Centraal naar Den Haag. Ja. Die was helemaal afgeladen vol. Hmm. Geen uh, uh, uh, uh, social distancing. Nee. Uh, geen mondkapjes op. Nee. Het was net alsof het gewoon de periode voor corona was. Ja. Alsof corona die zeven weken helemaal niet had plaatsgevonden. Ja. Ja. Dat vond ik echt bizar. En ja. de trein, want ik heb daarna de trein genomen naar halen. Ja. Eigenlijk, het is van hetzelfde lakenpak. Mm -hmm. Gewoon hartstikke druk. Ja. En ik dacht bij mezelf, het nou, is bizar, het is surrealistisch bijna. Ja. Ja, het is, het is, het is een, raar, een rare toestand als je dat bedenkt. Zaterdag, daar ga ik straks nog met Marianne Schuurmans over praten, van de Veiligheidsregio. Ja. Dat dit soort dingen dus gewoon gebeuren. Wat ik ook heel merkwaardig vond, is op een gegeven moment dat uh, de, uh, Hugo de Jonge dan op een gegeven moment nog even zegt, de minister van, uh, van Volksgezondheid. Uh, ja, um, maar de evenementen, uh, de grootschalige evenementen met een landelijke uitstraling, daar moeten we dan maar even voorlopig even een streep uh, doorheen zetten voordat er dus een vaccin is. Ja, dat kan dan wel even duren. Ja, maar het is niet alleen krankzinnig omdat het nog even gaat duren. Mm -hmm. Wat het nog krankzinniger maakt. Uh -huh. is dat men zo weinig over corona weet. Ja. Hè? Welke kant het opgaat, hoe het werkt. Ik bedoel, heel veel, heel veel uh, antwoorden kunnen nog niet gegeven worden. Ja. Hoe kan je dan nog stellen. dat het alleen maar opgelost kan worden. op het moment dat er een vaccin is? Ja. Dan kan het nou, een soort koffiedikkijkerij, denk ik. <laughs> Ja, die ja. Hugo ja, ja, ja exact. Dat vind ik heel knap. Ja, ja als, als hij dat zou kunnen... dan uh, trekt hij ook volle zalen op het circuit, denk ik... die Hugo de ja. Jonge. Hij, hij is erover en, en, geweest, hoor. En, en, en, en hoe werkt dat? Nou, op het moment dat er een vaccin is... Mm. wordt dat vaccin wel getest. Er zijn wel meerdere uh, voorbeelden... in de, in de wereldgeschiedenis... Mm -hmm. van vaccins... Ja. die de foute kant zijn opgegaan. Ja. Die gebruikt zijn met alle, alle verschrikkelijke gevolgen van die. Ja. En, en dus... Dat duurt een hele lange tijd voordat de vaccin getest kan worden. En bovendien, nou, nu, nu ben ik uh, misschien, uh, misschien gaan mensen het helemaal niet aardig vinden ik, uh, ik zet ook mijn kanttekeningen bij, bij vaccins. En ik ben geen complotdenker. Uh, uh, uh, uh, ik ben niet iemand die uh, uh, van complottheorie houdt. Ja. Maar als we kijken naar de enorme macht van de farmaceutische industrie... Ja. dan zet ik altijd mijn vraagtekens bij zo heel erg... Blijven hameren op van als er een vaccin is, dan is alles anders. Ja, ja, ja. ik weet dat niet. Ik, ik Even een voorbeeld geven, een gek voorbeeld. Ik ga ja. even een, een spongetje maken over hoe misdadig die farmaceutische industrie is. Mm. Als we kijken naar Amerika. Ja. ja. He, en je weet, ik ben een verslaafd in herstel, dus ik ben er nogal mee bezig. He, ik weet mm. heb mm. he, we hebben de werkgroep over de herstelgroep verslaving in Zandvoort, die hopelijk straks, binnenkort weer samenkomt, ik doe alles via Zoom. Maar ik ben er mee bezig. In Amerika Jaap, zijn er in één jaar tijd 600.000 mensen gestorven aan een overdosis van een, een verdovend middel mm -hmm. dat legaal verkrijgbaar was. Mm -hmm. Namelijk de op opiaten. de pijnstillers mm -hmm. waren opiaten. Nee. Daar zijn mensen zo verslaafd geraakt dat ze op een goed moment een overdosis kregen. 600.000 mensen in een jaar tijd overleefden. De schuld van de farmacijs sindsdien. Want die zeiden van, dit middel is niet verslavend. Maar dat is het dus wel. Ja, tuurlijk. Het is ja. Tien keer verslavender dan uh, heroïne. Mm. Fentanyl is tien keer verslavender dan heroïne. Mm. En heroïne is al vreselijk verslavend. Dus als je het eentje gebruikt, zit je er voor de rest van je leven aan als je er niks aan doet. Nee. Nou ja, dat is hoe... Dus, dus dat wil ik maar zeggen, ja. die vaccins komen, en dat is natuurlijk wel weer een beetje kapot denken, maar ja, ik bedoel, het zo gek dat je dat denkt. Nee. Dan nee. denk je van, ja, dat, dat is misschien wel heel erg in het voordeel van de farmaceutische uh, witteboordencriminaliteit. Ja, je hebt niet een hoge pet op van de farmaceuten, heb ik, ik nu nee, nee, ze zijn ontzettend nodig. Laten we, we voorop stellen. Hm. Ik bedoel, medicijnen die, die zeggen geweldig dat ze er zijn. Hm. Want er helpen heel veel mensen over de hele wereld. Maar, ik heb niet altijd heb het idee dat ze het doen, de farmaceutische industrie, om mensen te helpen. Nee. Ik heb echt het idee dat ze het vaak doen. Om er heel, heel veel geld aan te verdienen. Ja, uh, we zouden hier nog uh, heel lang over kunnen praten, denk ik. De, de, de, de, de, de, mening, is, de mening is heel duidelijk, uh, van jouw kant uit. Uh, ik dank uh, weer even voor je bijdrage van, voor, uh, voor vandaag. Uh, maar goed, het moest ook eventjes. Want uh, er waren wel wat haken in ogen. Je hebt ze pijnlijk uh, blootgelegd uh, vandaag. Ja, ik heb hier een beetje niet gesproken, ja. Nee, er moet wat ingehaald worden, <laughs> denk ik. We, we spreken hier morgen weer, uh, Mick. Is goed, dus doe ik het rustig aan, hè? Ja, is goed, oké. Okay. Goodbye van Lions Den. Daarvoor Nobody Else van Verena Woord. Die had uh, net als ik ook een uh, pop-Unie Rotterdam uh, verleden. N uh, ja, muziek van de Nederlandse onderstroom. En die jongens die hebben het uh, hard nodig. Uh, want elke... Euro of eurocent die ze kunnen gebruiken is er één. En uh, hiervan wordt dan ook weer meteen uh, de portemonnee meegevuld. Want uh, als er buma-rechten moeten worden betaald... Ja, dan betalen wij dat. En die komen dan ook weer in de zakken van de artiesten terecht. Of van de muzikanten. Zo werkt dat dan een beetje. Dus uh, zo uh, verzachten we de pijn. Uh, over pijn gesproken. Uh, het was uh, uitermate pijnlijk... Uh, voor uh, een aantal mensen in Zandvoort uh, politiek uh, gezien. Toen Peter... Uh, Trump aan het uh, woord uh, kwam afgelopen zaterdag uh, Ben, want jij hebt hem uh, nog uh, zaterdag uh, geïnterviewd uh, in Goedemorgen's antwoord. Ja, een, heel, een, een hele Goedemorgen's antwoord zou ik zeggen. Ja. En uh, ja. ja, het stond natuurlijk bol over de, uh, de politieke praktijken van afgelopen donderdag en woensdag, uh -huh. waar men ongeveer uh, vijf tot zes uur kan praten over een toegangsweg naar het circuit ja. en uh, al, al of niet uh, het, het gebruik daarvan. En ja, het, het, het verbaasde iedereen dat uh, dit, dit weggetje, mm -hmm. er, het ligt natuurlijk al, uh, al, al in diverse stukken is uh, besproken en mm -hmm. ook aangenomen door uh, de raadsleden. Mm -hmm. En dan komt er een vergunning uh, die door het college afgegeven wordt en wel een collegebesluit is. En ja. dan breekt de hel los. Ja, ja ik. Volgen dat toch meer als een aanval op de wethouder? Ja. En, en, en dat wordt wel. Uh... Ontkend, maar ik, ik vraag me af waarom je dat dan zo doet. Ja, uh, het is zoiets uh, als uh, de zagen zijn weer uit de schuren gehaald... en er wordt weer, nee, ja. <laughs> er wordt weer als stoelpoten gewerkt. Goed, ja, we gaan uh, een uh, pootje ja, zagen. Ja, en uh, dan, uh, dan hoor ik uh, David Molenburg uh, bij jou dan ook nog wat, uh, wat vertellen. Ja, die man die kan niks, want die moet alleen maar voorzitten. En uh, ja, voor de rest uh, kan hij alleen maar rekening houden... met, uh, met de gevoelens en emoties uh, die, er, die er spelen. En meer, uh, mo moet hij er ook... Uh, ja, hij is wel uh, onderdeel van het college, maar goed... Dat is weer een ander verhaal. Maar ja, dat uh, heeft, heeft hij ook keurig gezegd. Hij ja. is natuurlijk lid van het college, maar hij is ook voorzitter van de ja. raad. En ja, hij ja. heeft een aantal malen gezegd van, joh, laten we nou normaal doen, ja. want dit gaat de verkeerde kant op. Ja, ja. Uh, het, en uite uiteindelijk gaat het dan ook de verkeerde kant uh, op. Ja, ja. En, en dan is het toch wel weer de vraag... had je dan nog graag weer burgemeester van dit dorp willen zijn, denk ik. Dan. <lacht> <lacht> ik kan mij nog een commissievergadering herinneren. Ja. en Toen was hij net de twee weken burgemeester of zo. Ja. En toen zat hij achter me op de publieke tribune... Ja. En uh, er, werd ge, uh, er werd een beetje ruzie gemaakt aan de voorkant. En er, er werd geschorst. Ja. En men komt terug. En ja. de partij die ruzie maakte kwam met een totaal andere mening. Ja, ja, ja. Dus hij kijkt mij zo eens aan. Ja. Hij zegt, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Het ja, nee, kan, kan alleen maar hier. <laughs> Ja, dat had ik hem eigenlijk af willen twitteren afgelopen ja. donderdagavond. Maar ja, ja. Laat, nou, laat maar voor wat het ja, is. Ik, uh, uh, we hebben een gesprek met hem gevoerd. Uh, uh. Hij heeft het netjes. Uh, verwoord. Uh, ja, netjes verwoord. Ja, ja. Um, uh, nou, hebben we al een hele tijd uh, groeten gedaan. Ik uh, zou bijna willen vragen. Uh, naar wie gaan de groeten vandaag heen? Nou, die is, die is te raaien natuurlijk. <laughs> uh, die, die, gaat, die gaat naar het hele college. Uh, ach, toch? En. Er zijn diverse opties uh, gegonst in het hele weekend. En ja. dus ik neem aan, en ik weet het al zeker... Ja. dat er ontzettend veel gebeld, gemaild en gedaan is ja. om hier, uh, hier wat aan te doen. Ja. Uh, het college beraadt zich op, uh, op hun positie. Ja. Wij zijn zeer benieuwd en ik wens ze heel veel sterkte. Ja. En dus de groeten aan het hele college. Ja, want die zullen ze denk ik wel nodig hebben ook uh, over, uh, over het een en ander. Want... Uh, het wordt er allemaal ja, niet beter op. Nee, nou ja, er zijn verschillende opties. En uh, we laten die maar over aan, uh, aan de dames en heren van de raad. Ja, ja, ja. en in de spiegel kijken. En ik zou uh, bijna willen zeggen: ja, en dan geef ik toch lichtelijk een beetje een persoonlijke mening. Luister toevallig nou toch maar even goed naar die ondernemersvoorzitter, meneer Trump. Want ik denk dat hij dicht bij uh, het uh, gevoel zit van veel zandwoorders op dit moment. Nou nee, ja, die brief, die is gestuurd, dus die ja. kunnen ze lezen. Ja, precies. Ik, uh, ik, ik ga daar verder niks meer aan toevoegen. Ik uh, vind het, uh, ik vind, uh, ze zoeken het maar uit allemaal. Zorg uh, uh, jij nog maar een beetje voor de <laughs> Nederlandse Buma Stemrechten. Ja, ja, de Buma Stemrechten, ja, dat, dat gaat ook wel gebeuren. Nadat, uh, nadat wij klaar zijn, uh, heb ik er alweer één uh, klaarstaan. staan. Dus ne okay. Nederlands, een Nederlandstalig werkje. Ja, blijf me nog maar even hangen, Ben. Dus, uh, want dan uh, ja. uh, ga ik uh, nog eventjes, uh, nadat uh, uh, dat ik dat uh, nummer heb ingestart. ga ik nog wel even verder. Uh, dit uh, is meis, zo heet zij. Nederlandstalig werk. En haar droom is ooit om nog een EP uit uh, te brengen. En of dat uh, gaat lukken, dat weten we niet. Maar laten we dan maar beginnen met dit. En de single heet Wacht. Doe nou niet zo. Ik zie dat je Zeker dat het zo niet langer gaat. Ah, ah, ah, ah. Behind the drops on us can remind As of how we spend our time on being oh we don't wanna be being the one is maybe harder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 Back home It may be a while ago Die hier ook bij ons geweest is. Maar dan in het programma wat ik samen met Marcus van Dam doe op donderdagavond. Mogen we eigenlijk ook weer doen, want de versoepelingen zijn ook hier doorgevoerd bij ons in de studio. Dus om 8 uur op donderdagavond weer gewoon een Alternative FM live. Lake Michigan was dat. Met Make this work. Daarvoor hoorde je een meis met wacht. En wachten, dat heeft ook iemand moeten doen. Maar ik denk wel dat dat uh, noodzakelijk is. Want we hebben de voorzitter van de veiligheidsregio... Uh, van, uh, van Kennemerland aan de telefoon. Uh, in het dagelijks leven ook nog... burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Mevrouw Schuurmans, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, want uh, ook als uh, voorzitter... van de veiligheidsregio Kennermeland, uh, denk ik dat u ook uh, gekeken heeft... naar al die versoepelingen die op komst zijn. En ja, uh, hoe gaan wij daar ook... Uh, als uh, veiligheidsregio daarmee om? Want... Het is allemaal wel leuk, maar ik heb het idee dat uh, mensen nu denken dat alles maar kan. En ik denk dat daar het gevaar in schuilt. Of zie ik dat verkeerd? Nou, dat is inderdaad zo. Ja. Want uh, ik heb een echo. Kijk, ja, ja ik, ik, sorry, ik, ik, ik weet het. Het is een, een, een hardnekkig uh, terugkerend probleem. Ik ga kijken of ik er wat aan kan doen. Is dit beter? Dit gaat goed. Ja. ja, dit gaat beter in ieder ja. geval. Nou, in ieder geval is het zo dat wij hebben gezegd dat de versoepeling moet zijn als mensen zich bewust zijn... dat ze die anderhalf meter altijd moeten aanhouden waar ze ook zijn huh? uh, en met wie ze ook op pad zijn. En dat er sprake moet zijn dat mensen zelf realiseren dat bij verkoudheid of griep of koorts mensen thuis blijven. En dat als je een gezinslid hebt... dat uh, griep heeft of koorts heeft en verkouden... Uh -huh. dat het hele gezin binnen moet blijven. Nou, die bewustwording... die moet echt tussen ons oren komen. En uh -huh. dan... kun je best meer ruimte geven... Uh -huh. aan... Uh, ja, de bewegingen van mensen. Ja. Nou, wat je ziet is dat de minister-president... dat aangeeft... als een soort toekomstperspectief. Hè? Want er werd gezegd geef ons nou een perspectief we willen weten waar we aan toe zijn heel begrijpelijk mm -hmm. uh, dat doet hij dan, maar vervolgens zie je dat iedereen denkt, oh het aantal zieken wordt minder, en uh, die data die zijn niet heel scherp en ook de voorwaarden zijn blijkbaar niet heel scherp, dus je zag dat dit weekend iedereen de zon opzocht ja. En ook richting strand ging. Ja, uh, en is dat nou net iets wat een voorzitter van een veiligheidsregio uh, nou net niet wil? Dat er uh, uh, gewoon weer mensen zijn die denken van... hé, hey, het kan weer, we pakken de trein en we gaan lekker naar Zandvoort. Nou, eigenlijk is het zo dat het wel kan. Uh -huh. We werken natuurlijk heel nauw samen met uh, gemeente Zandvoort... die hier ook heel veel doet om dat te monitoren en te kijken... wat kan wel en wat kan niet... Um, dus daar werken we als regio mee samen. En eigenlijk kunnen mensen wel naar het strand, uh -huh. alleen onder voorwaarden. En dat betekent die anderhalve meter afstand. En als jij een trein stapt, waarin je ziet dat je die anderhalve meter niet aan kan houden... ...ja, dan zou ik weer uitstappen. Ja, ja. En dat is ook wat we de komende weken tussen de oren van mensen moeten brengen. Uh -huh. Wij kunnen in Nederland, dat willen we ook niet, maar dat kunnen we ook niet... Als een soort politieman overal gaan staan waar mensen naartoe gaan. Hm. Mensen moeten zelf uh, controleren. Is dit veilig voor mij ja. en voor mijn gezin? Uh, ligt daar dus ook een rol voor de veiligheidsregio om dat naar buiten toe te brengen? En dat uh, gewoon op een goede ja. manier te doen? Nou, dat ligt, dat ligt. We hebben zometeen weer een overleg met veiligheidsregio's, met de minister, en dan gaan we ook zeker zeggen dat landelijk de communicatie veel beter moet. Uh -huh. En wij zijn voornemens met de burgemeesters van de veiligheidsregio's om in de lokale media dit nog eens heel nadrukkelijk aan de orde te brengen. Ja, dus u ben wel blij dat uh, dat, u, dat u hier even het zegje kan doen in dat, uh, in dat. Ja, daar ben ik heel blij. Dus dank ook voor de podium, want ik denk dat. En voor iedereen is het van belang. Zandvoort nou, heeft een, een gelooflijk aantal ondernemers wat echt, uh, qua, ook qua werkgevers, heel erg belangrijk is dat ze weer aan de, aan de slag kunnen. Uh -huh. um, en die moeten zich echt ook gaan houden aan de voorwaarden. Want op het moment dat het mislukt, uh -huh. we zien het nu in Zuid-Korea en we zien het in Engeland... Ja, ja. Als er weer een opleving is, dan moet iedereen weer dicht. Ja. En dat willen we niet. We willen eigenlijk, als we open gaan... dat we dat voor altijd kunnen blijven volhouden. Ja. Ja. Uh, en, en, en daar ligt dus een, een taak ook uh, weggelegd... Uh, om dat ook in goede banen te leiden... maar wel een stuk verantwoordelijkheid mee te geven aan de mensen... Uh, wie het betreft. Hè? Dus, dus ja. zoals ik. Maar de nieuwe... De nieuwe werkwijze wordt. Wij we gaan minstens anderhalf jaar, anderhalf meter omgeving krijgen. Uh -huh. Dat kan een politie, eh, BOA en de burgemeester nooit afdwingen. Dat nee. moet tussen onze oren komen. Uh -huh. En als het mislukt, moeten we weer allemaal naar binnen. Ja. En moeten bedrijven weer dicht. Dus ook voor ieder horeca en ondernemer geldt. Zorg nou zelf dat je je aan de voorwaarden houdt. Dan weet je zeker dat je door kan. Mm -hmm. En als het mislukt, ja, dan gaan er al die vreselijke maatregelen die we afgelopen weken hebben moeten nemen, die moeten we dan weer uh, laten gelden en dat moeten we niet willen. Nee, nee, oké. Okay. Uh, uh, uh, ja, nou ja, goed. U gaat straks een uh, overleg. Uh, heeft u het ook even persoonlijk druk ermee met dit hele verhaal? Ja, dit is wel behoorlijk arbeidsintensief. Uh -huh. uh, gelukkig is het zo dat ergens half juni komt er een noodwet in de, de Eerste en Tweede Kamer. En die gaat ervoor zorgen dat de komende anderhalf jaar uh, de verantwoordelijkheid voor de, om, ja, die protocollen controleren uh -huh. weer teruggaat bij de burgemeesters. Uh -huh. Dus dan wordt de burgemeester van Zandvoort verantwoordelijk. Ja. Maar op het moment dat dat niet goed gaat en het zou weer de verkeerde kant uitgaan, uh -huh. dan moet ik weer uh, optreden. Ja. En uh, ik wilde het eigenlijk niet hoor. Ik vind het uh, echt heel belangrijk voor onze ondernemers en onze inwoners dat we dit niet meer hoeven doen wat we afgelopen uh, acht weken met elkaar hebben gedaan. Want we hebben het heel goed gedaan, hè? Mm -hmm. ja, dat, Goeie resultaten. Ja. Ik ben echt trots op wat wij kunnen met elkaar. Ja. Maar niet anderhalf jaar. Ja, dat, dat is dus... Het, uh, het gaat om het geduld van de mensen. En die, dat, dat laatste, daar heb ik uh, zelf dan enorme twijfels over. Maar goed, dat is een persoonlijke mening. Maar goed. Ja, maar uh, dat snap ik, hè. Je ja, ja. kijk naar afgelopen week. En het is mooi weer en mensen ja. willen eruit. Begrijpelijk dus, ook. Wij moeten met elkaar beseffen. Uh -huh. als we allemaal ons aan die anderhalf meter regel houden. thuis blijven bij ziekte. Uh -huh. en drukte vermijden. dan kunnen we open blijven. Dus dat wordt onze opgave. Ik uh, vind dit uh, wijze woorden om mee af te sluiten, mevrouw Schuurmans. Graag gedaan. En graag uh, wellicht. Uh, nou ja, graag. wellicht tot een andere keer als daar weer aanleiding voor is. U mag mij altijd bellen. Ik uh, dank u hartelijk. Oké, okay, fijne uitzending verder. Ja, ja, ja, dat was mevrouw Schuurmans van de Veiligheidsregio. Dat is even noodzakelijk, omdat er de nodige versoepelingen zijn geweest. Door met de muziek, want die hebben we ook nog klaar liggen. En dat is I took your name. Zo heet de man. Tenminste, zo heet zijn alter ego. Want achter de alter ego schuilt Chris van de Ploeg. En die komt uit... Groningen, want daar wordt ook muziek uh, gemaakt. En het nummer dat heet Burst to Life. Once you burst to life I say it to myself You like what you have And love yourself.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 Kompas lijkt uh, duidelijk. I took your name was uh, burst alive. Waarom zeg ik het? Uh, Kompas is duidelijk. Uh, dat heeft uh, te maken met wat ik uh, distilleer uit de woorden van Bink Boskamp... en net van uh, de voorzitter van de Veiligheidsregio uh, Kennenbeland, uh, Marianne Schuurmans. Uh, je moet daar eigenlijk ergens, tenminste dat vind ik, ergens het uh, midden in zien te vinden. En dat is wel behoorlijk lastig. Dat uh, kan ik, uh, uh, ja, dat geef ik toe... Ik ben ook maar een, een uh, gewone presentator van, uh, van dit uh, radioprogramma. Wat, uh, wat hier dagelijks tussen 10 en 12 uh, te horen is. Maar ik denk dat uh, met een stuk eigen verantwoordelijkheid. dat je daar al een heel eind mee komt. maar dat, uh, dat de boodschap nog steeds luidt anderhalve meter en uh, niet meer. En uh, de reden dat wij dus gewoon kunnen draaien... met, met een aangepaste uh, protocol... of met een protocol in onze handen... betekent ook dat je dan gewoon radio kunt maken. Maar dan moeten we dat ook wel met z'n allen blijven naleven. Want anders dan heeft dat weinig zin. Goed, um, dit zeggende uh, is het ook meteen weer het einde van dit uh, programma. Want morgen is er weer een dag. En dan uh, gaan we weer gewoon vrolijk uh, verder. Uh, anderhalve meter van elkaar. En heus... Ook in de woorden van uh, de veiligheidsvoorzitter van Kennemerland. Zaten hoopgevende woorden. En die hoop, die moeten we dan maar houden. Want het kan alleen maar beter gaan. En daar heeft Howard Jones nog ooit een nummer over geschreven. Things can only get better. Ik zeg tot morgen. Dag.